Dames en heren, goedenavond. Was prins Bernhard een deug niet, of deugde hij niet? Morgen verschijnt een boek van historicus Gerard Aalders over het geheime leven van prins Bernhard. En straks vertelt Aalders waarom hij vindt dat de prins niet deugde. Was prins Bernhard een deug niet, of deugde hij niet? Volgens historicus Kees Vasseur, die onlangs een boek over het huwelijk van Juliana en Bernard schreef, was hij een deugniet. Maar volgens historicus Gerard Aeldes deugde Bernard echt niet. Morgen verschijnt zijn boek over het geheime leven van de prins. Vandaag in het Netwerk alvast een voorproefje. Ik heb in Nepal een keer een take-off moeten maken eh, om een keer heen, omdat de bergen daaromheen zo tot 12.000 voet gaan, 4.000, 5.000 meter vlakbij. En het was uh, mist en de take-off was dus blind. Dat was een van de weinige keren dat de passagiers helemaal stil waren. Ik vond er niks aan, want je moet gewoon doen. Hoe blijft een man die liegt, draait, smeergeld aanneemt, zijn vrouw bedriegt... ...uitsluitend eigen belangen en pleziertjes najaagt... ...zich met loesje types afgeeft, in wapens handelt, ministers corrompeert en voortdurend fantasieverhalen over zichzelf de wereld instuurt... door de jaren heen zo mateloos populair. Deze vraag stelt historicus Gerard Aalders in zijn nieuwe boek... De Prins kan me nog meer vertellen. Na het onlangs verschenen boek van Kees Varseur, waarin prins Bernard werd neergezet als een onschuldige deugniet... schetst Aalders nu een heel ander beeld van de prins. Dit boek is echt bedoeld als een beetje een, een, een tegenweg tegenover alle... Ja, eigenlijk grote onzin uh, die, die over ons in, in, in zijn hele lange leven is uitgestorven. Het boek van Alders is gebaseerd op historische documenten en zet Bernard neer als een gewetenloze geldhof. Uit de Witte uh, dat was bestemd voor, uh, voor getroffen joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft hij tegen alle regels in, heeft hij daar 1 miljoen uitgehaald.